Het is wel te jong met het NOS-journaal. Bij een Utrecht zijn meerdere mensen gewond geraakt. De ontploffing was in een appartementencomplex in de wijk Kanaleiland. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Na de explosie ontstond in meerdere appartementen brand. Onder de gewonden is een politieagent die aanwezig was toen de brand ontstond. Op beelden die door getuigen zijn gemaakt... is te zien dat hij uit het raam hing en zich liet vallen. Hij is ernstig gewond. Volgens RTV Utrecht was de politie op een melding van een misdrijf afgekomen. Het kabinet wil de trein voor korte buitenlandse reizen zo aantrekkelijk maken dat reizigers het vliegtuig laten staan. Staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat presenteert een plan om internationaal reizen over het spoor sneller, goedkoper en comfortabeler te maken. Het ministerie wil nu investeren in treinreizen naar vijf steden, Londen, Parijs, Frankfurt, Düsseldorf en Brussel. Het is de bedoeling dat 2 miljoen reizigers per jaar de trein gaan nemen in plaats van het vliegtuig. De vrouw van president Trump, Melania, heeft twee detentiecentra voor migranten in Texas bezocht... waar meer dan 2000 kinderen verblijven. Melania Trump keerde zich eerder deze week tegen het beleid van haar man... waarbij kinderen van illegale migranten aan de grens met Mexico worden gescheiden van hun ouders. Gisteren besloot Trump na de nationale en internationale ophef... dat illegale migranten weliswaar moeten worden vastgezet, maar dan samen met hun kinderen. Op het WK voetbal heeft Kroatië de kraker tegen Argentinië gewonnen met 3-0. Stervoetballer Lionel Messi speelde geen rol van betekenis. Kroatië heeft zich door de zegen nu al geplaatst voor de achtste finales. Of Argentinië doorgaat is afhankelijk van de wedstrijd tussen Poolgenoten IJsland en Nigeria. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan nog wat regen vallen bij minimaal minima van een graad of 11. Morgen en in het weekend met 15 tot 18 graden nog steeds redelijk fris. En een stevige noordwestenwind. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. ...terug bij Pizzol Radio Show 1286 hier op CFM Zandvoort. We gaan weer beginnen aan een uurtje Age Een hmm. muzikale rondreis soms over de hele wereld. Maar we houden even een beetje klein. De eerste twee albums zijn nieuw. En, um, de eerste en van twee dames. Viano Joy met haar songs... Uh, songs ...song voor Journey. Ja, ik zat even naar de track te kijken, maar het album heet... Story of Ghosts. Nou, dan gaan we maar... Uh, wat wordt, uh, bibberen en trillen... hier op het late uurtje. Met... Uh, ghostgeluiden. Geestgeluiden. En daarna komt een nieuwe dame. Rachel Lavond. Ze gaat zichzelf ook uh, aankondigen. Encounters of the Beautiful. Kind Beautiful. Of is het door? Nee, is niet doorgeschreven. Encounters of the Kind Beautiful. Nou... Het zal allemaal wel. We gaan er lekker voor zitten. Eens even kijken. Ik zeg uh, Peaceful Radio Show natuurlijk te beluisteren via internet. Peacefulradio.info Daar kan je het allemaal vinden. Zullen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 Mmm. -hmm. Hi, I'm Shambu, and you're listening to Peaceful Radio.